11 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. De KNMI heeft voor Friesland en Noord-Holland de code oranje voor extreem weer afgegeven. In die provincie stormt het en kunnen windstoten tot 120 km per uur voorkomen, zegt het KNMI. Dat gebied uh, krijgt de meeste wind, de zwaarste windstoten. En uh, dat zit vooral in de middag. Vanavond eh, dan gaan we waarschijnlijk in het hele land eh, code geel houden. Want ook vanavond en de komende nacht blijft het eh, nog flink waaien... met name in de kustgebieden. Daar kunnen dan ook nog zware windstoten voorkomen. De storm gaat in grote delen van het land gepaard met zware regenval. Verwacht wordt dat het weer ook gevolgen heeft voor de avondspits. Een man uit Arnhem die een jaar geleden voor bijgangers op straat neerstak met een mes... heeft tbs opgelegd gekregen. De man van 32 had keukenmessen en een kleine bijl bij zich en wilde daarmee kinderen bij een kinderdagverblijf neersteken. Toen bleek dat de deur op slot zat, ging hij op zoek naar andere slachtoffers. Zes mensen liepen steekwonden op bij zijn actie. De rechtbank stuurt hem nu naar een tbs-kliniek. Dat heeft de rechtbank gedaan vanwege de ernst van de feiten. Het is natuurlijk uh, heftig wat er gebeurd is. En bovendien hebben de deskundigen ook gezegd dat er een groot recidieve gevaar is. Dus voor de rechtbank weegt de bescherming van de maatschappij uh, het zwaarste... en moet deze man gewoon de kliniek in totdat uh, behandeling heeft plaatsgevonden. Volgens de deskundigen was de dader onder invloed van een chronische psychose. De slachtoffers krijgen een schadevergoeding. SOA-klinieken gaan alleen nog mensen testen die in een risicogroep vallen. Alle andere mensen worden voortaan doorverwezen naar de huisarts. Dat heeft het RIVM laten weten.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 Het weer bewolkt en regenachtig. staat een krachtige en aan zee stormachtige zuidwestenwind. Met vooral vanmiddag in het binnenland kans op zware windstoten. We hebben het kunnen horen. En de temperatuur ligt vandaag rond de 10 graden. Vara, radio 1, de gids.fm. Met de Goedemorgen. Dit zijn de jaren dat de babyboomers gaan afzwaaien. Ik merk er zelf nog niet zoveel van, maar het schijnt toch echt zo te zijn. De boomers bereiken de pensioengerechtigde leeftijd. Tel daarbij nog eens op de recessie en de oplopende werkloosheid... en vraag u dan eens af hoe de arbeidsmarkt eruit gaat zien. Ik hoop zometeen zelf een antwoord te krijgen van Janneke Plantinga, hoogleraar Economie aan de Universiteit Utrecht. Onze kennis over de oudheid holt achteruit, vindt historicus Jona Lendering. Hij schreef onder meer een bio over Alexander de Grote, maar zijn nieuwste boek heet De Klad in de Klassieke. En daarin lezen we dat onze kennis over de oudheid steeds onbetrouwbaarder wordt. Wat te doen? Jona Lendering geeft zometeen het antwoord. In onze rubriek De Tijdgeest over de Tijdgeest... aandacht voor trendwatcher Richard Lamp. Die schreef een boek waarmee iedereen kan leren zelf te trendwatchen. Kijk, daar heb je nog eens wat aan, niet waar? En uit ons rijke VARA-archief trek ik een jonge Felix Meurders tevoorschijn. Die Rudy Karel scherp ondervraagt over dienstinkomen. Echt links. Voor een betrouwbaar beeld. Surf naar de gids .fm. Groot op de voorpagina van de Telegraaf vanochtend. De tandarts wordt fors duurder. Ze mogen vanaf 1 januari zelf hun tarieven vaststellen. En uit een eerste onderzoek van verzekeraar VGZ... blijkt dat de prijzen van de behandelingen flink gaan stijgen. Aan de telefoon is Rob Barnasconi. Hij is voorzitter van de Nederlandse Maatschappij... tot bevordering van de tandheelkunde, de NMT. Goedemorgen, meneer Barnasconi. Goedemorgen, ik hoor. Ja, we zijn net begonnen, maar experiment mislukt, zou ik zeggen. Nee, dat is echt pure paniekzaaierij en stemmingmakerij van, uh, van deze verzekeraar. En zullen er zullen ongetwijfeld meer verzekeraars zijn die dat doen. En volgens mij zijn ze echt bezig om hun eigen premiestijging van de aanvullende pakketten te uh, beargumenteren. Want uh, daar zijn wij heel erg op tegen. Want er is geen enkele reden voor om die premies omhoog te doen. Heeft u zelf onderzoek gedaan? Naar ja, ik hebben zelf onderzoek gedaan en daar blijkt dus heel duidelijk uit dat er een enorme variatie zal gaan plaatsvinden. Nou, dat is nou net ook de bedoeling van de minister om die variatie die in ons vak nou eenmaal plaatsvindt... om die ook inzichtelijk te maken voor voor patiënten. Maar als je dan kijkt naar de kosten van de mondzorg per hoofd van de bevolking, dan is de verwachting op basis van ons onderzoek dat die zo net de inflatiecorrectie, zo'n 2% op jaarbasis zal toenemen. Dus het is echt onzin, echt onzin, maar de minister wilde variatie. Maar de minister wilde ook dat u openheid gaf over die tarieven. Bijvoorbeeld op een website. Ja. En daar doet uh, niet elke tandarts aan mee. Of, dat nee, dus, uh, blijft ver achter, mag ik toch wel zeggen. Nee, dat is, dat is denk ik ook onjuist. Want wij, wij, wij, wij monitoren dat natuurlijk ook. We zien dat het aantal uh, websites van tandarts enorm, echt enorm toeneemt. Uh, en toeneemt? Dat de... Dus ze zijn er nog niet? Nee, maar God, ik, God, bijna 100%. En als je nou kijkt naar uh, wat de wettelijke plicht is. Hè, de NZA, de Nederlandse Zorgautoriteit, die, de wettelijke plicht is dat je het in de wachtkamer uh, bekijkt. Als je een website hebt, dat je dan ook op de website... Zet. In de wachtkamer, dus dan moet ik toch even naar binnen? Nou ja, u moet altijd naar binnen als u naar een tandart gaat. Dat is zo, maar als ik van tevoren wil vergelijken, dan moet ik ze allemaal af dus. Ja, maar die websites die zijn die, die geven heel veel informatie. En wat nog veel meer informatie geeft, is de website alles over waar u heel veel informatie krijgt over wat er in de praktijk gebeurt... en hoe u ook uh, verzekeringen kunt vergelijken, hoe u ook de behandelingen kunt vergelijken. Dat is een hele interessante website. Maar dan hebben we die prijzen. De ene ja. tandart zegt, ik uh, reken bijvoorbeeld 18 euro voor een periodieke controle. De ander zegt, doe mij maar 32. Hoe kan ja. dat dan? Ja, die, uh, je hebt echt prijsvechters. Dat is nou eenmaal aan elke markt zo. Aan de bovenkant, maar ook aan de onderkant. Hè, want er zijn ook uh, praktijken die heel ver onder dat bedrag gaan zitten, wat u net noemde. Uh, ik denk dat die zichzelf behoorlijk uit, uh, uit, uh, uit de markt zullen prijzen in, uh, letterlijke zin. Nou, ik en... zou als consument toch kiezen voor die goedkoopste, denk ik. Ja, wat het mooie is dat u in het, in, het, in het nieuwe systeem kunt u veel meer vergelijken. In het oude systeem kon dat niet. Dat kan nu wel. Het probleem is alleen wel dat u op moet passen dat u niet appeltjes met peren gaat, vergelijken, Want het is echt een heel ander systeem. Vroeger zat, ja, kreeg u een rekening voor een vulling. En daarbij zat nog een onderlaagje, een verdoving, een rubberlapje. In het nieuwe systeem krijgt u een vulling. En daar zijn al die verrichtingen die vroeger apart in rekening werden gebracht, zitten daarin. Dus het, de, de prijzen per de oude verrichting en de nieuwe prestatie kunt u niet vergelijken met elkaar. Zou dat niet moeten dan? Dat, zou, ja, God, dat is gewoon het systeem wat, uh, wat neergezet is. En wij zijn daarvoor uh, door de, door de nz Dat maakt het veel simpeler. voor... Uh, uh, voor patiënten, want u kreeg vaak rekeningen, ik weet niet of u zelf er veel ervaring heeft met dat tandarts, maar u zei, nou, dan, dan stonden allerlei dingen op waarvan u zich afvroeg van, ja, wat is het nou eigenlijk? Maar een controle is een controle, meneer Barnasconi, een beetje peuter om te kijken of je gaatjes hebt. Het is dus bij de een niet anders dan bij de ander. Nee, jawel, als het dus goed is, vindt u dus ook op de website dat de ene partij, die verbindt daar heel veel uh, aanvullende zaken aan en de andere uh, doet dat niet. Het enige wat u zou kunnen vergelijken met het ene en het oude systeem is bijvoorbeeld de rundgefoto. Dat is dus één prestatie, nieuw, die je kan vergelijken met uh, richting paus. Het is een ja. beetje zoals de APK voor de auto. Gaan we naar de goedkoopste? Nee, dat zou ik niet doen. Want ik, nee? ik, ik, ik, hoop, ik, ik, ik denk dat uh, wij als tandartsen met onze patiënten echt een vertrouwensrelatie hebben. Wij zien onze patiënten elk jaar. En er is geen systeem wat uh, uh, mijn relatie met mijn patiënten in gevaar gaat brengen. Zullen we het dus maar... hebben bijvoorbeeld ook over de kwaliteit van, van de vulling? Hè? Want, want ik kan me ook voorstellen dat de ene tandarts, nou ja, het blijkt ook zo te zijn... die vraagt bijvoorbeeld tot drie keer zoveel voor een vulling als voor die ander. Hoe weet ik nou als patiënt dat hij wel uh, het goede materiaal in mijn kiezen stopt? Nou, als het goed is... Uh, kijk, A... Je mag uitgaan in Nederland als mensen zich tandarts noemen. Dan zijn ze big geregistreerd, hebben ze een dijk van de opleiding. En een, een, een, zijn standaards. dat is denk ik al sowieso een... Uh, een, een, een vertrouwenskwestie. Dat het, dat, u, u vertrouwt uw eigen tandarts, mag ik, uh, mag ik aannemen? U heeft een langdurige relatie met uw tandarts. En uh, ik denk dat u geen enkele reden heeft om te gaan veranderen van tandarts. Dat is ook niet de bedoeling van het experiment. Hè? Shoppen is niet de bedoeling van het experiment. Wat wel de bedoeling is, dat u veel meer dan nu uh, zicht kan krijgen op wat er in die praktijk gebeurt. Hoe de, de, de spoedgeval dienst geregeld is. Wat voor materialen er worden gebruikt. Wat voor soort vulling. En dat is nou precies het verschil. Een witte vulling kost veel meer. Materiaal, energie, eh, dan een amagaanvulling. En, en dus weet ik dat ook? Ja, dat staat op de website. Als er, er Als die website natuurlijk helemaal is ingevuld. Ja, of in de wachtkamer. Maar bijvoorbeeld in mijn praktijk werken we bijna volledig met wit materiaal. Dat is echt een andere prijs, een andere tijdbesteding dan een praktijk die vooral amogaanvullingen maakt. Allemaal en als ik toch liever een amalgamvulling heb, dan moet ik toch wel kunnen shoppen. Natuurlijk, als je dat wilt. Maar dat kan nu ook. Hè? Je kunt nu ook shoppen. Ja, dat is zo. Toch nemen veel tandartsen geen nieuwe patiënten meer aan. Hè? Nou, dat is ergens in Nederland geen tekort. Dat is een, echt een, een, een breed verspreid wisselstand. Er is in Nederland geen tekort aan tandenkundige zorgvlending. Het is wel een grote spreiding. Als u een eiburg, moet u maar eens gaan kijken: een eiburg. Daar zitten echt onder 600 meter de praktijk. Ja, goed. Dat is dus wat veel. Er zijn ook gebiedjes waar er wat minder tandarts zijn. Maar landelijk gezien, en het capaciteitsorgaan. Uh, een overheidsinstelling die houdt dat in de gaten. Er is geen tekort aan aanbod kundige zorg. U zegt dus, de verzekeraars doen in ieder geval een stemmingmakerij, misschien wel bangmakerij voor ons. Ja. Toch hebben zij dat wel onderzocht, u heeft dat ook onderzocht. Dat loopt hier en daar uit elkaar, mag ik toch wel zeggen? Ja, zeker. Hoe kan dat dan? Want de verzekeraars zeggen gewoon, wij hebben de marktconforme prijzen genomen... en wij vergoeden ook maar tot dat deel en alles wat er meer is, moet ik toch echt zelf gaan betalen als patiënt? Ja, dat duimen zeggen, de verzekeraars dus, het, als we dus mensen moeten moet bijbetalen, dan ligt dat vooral aan het verlagen van maximum tot waar ze vergoeden. En ligt dat dus nadrukkelijk niet aan een prijsverhoging. Stel dat u nu toch moet concluderen na een tijdje, als dit experiment al wat verder is, dat toch die prijzen omhoog zijn gegaan. Wat doet u dan? Nou, uh, wij verwachten dat de Nederlandse zorgautoriteit uh, in de zomer uh, zal gaan kijken van hoe verhouden zich de kosten van de mondzorg per hoofd van de bevolking dan tot de kosten van de monster per hoofd van de bevolking in het afgelopen jaar. En als daar idiote stijgingen uh, optreden, dan is het experiment uh, mislukt... als daar geen logische verklaring voor te vinden is. Dus tot als er zouden kostenstijgingen per hoofd van de bevolking plaatsvinden... zonder een, een, een goede, uh, valide verklaring daarvoor... dan is het doel... Uh, ...niet bereikt en uh, gaat het niet goed. Vindt u het heel erg dat ik dan nog even wacht tot na de zomer naar de tandarts te gaan? Ja, als u maar ervoor zorgt dat als u last krijgt, dat u dan wel op tijd naar de tandarts dan gaat. Dan ren ik er direct naartoe. Steen. En wij zullen u zeker periodiek controleren, dat beloof ik u. Rob Barnersconi, voorzitter van de Nederlandse Maatschappij... ...tot bevordering van de tandheelkunde. Dank u wel. Tot ziens. De Sommetjes maken en spelling leren. De meeste kinderen doen dat stilzittend op hun stoel. Maar dat hoeft helemaal niet, want je kunt die dingen namelijk ook doen... terwijl je tegelijkertijd sport. Bewegend leren dus. Het is een lesmethode die is overgewaaid uit de Verenigde Staten. En nu wordt die ook hier uitgeprobeerd Op zes basisscholen in Hogeveen en Emmen. En Groningse wetenschappers gaan dan ook nog eens onderzoeken... of het ook echt werkt. Verslaggever Anita van der Hulst ging naar een les... op de Juliana-van-Stolberg-school in Hogeveen. Bij één euro... Doen we een spreidsluitsprong. Heel goed. Bij 2 euro gaan we door de knieën. Keurig. En bij 5 euro was de armstoot. En bij 10 euro doen we de schop. Heel goed. Oké, okay, dan mag je weer gaan joggen. Als iemand 6 euro moet betalen. En hij betaalt met 10 euro. Blijf ondertussen joggen. Heel goed. Hoeveel geld krijgt hij dan terug? Milla. Heel goed, wat voor bewegingen moeten we dan maken? Doe het allemaal maar heel goed. Doen we dit twee keer en dan ga je weer joggen. Ja? Yeah? Lieve Hof, jij komt speciaal uit Groningen om hier in Hoogveen op de Juliana van Stolberg School deze lessen te geven. Uh, je hebt Pablo gedaan, doet nu de opleiding voor leraar lichamelijke opvoeding. Ik kan me voorstellen dat kinderen die nooit iets aan sport doen moeite hebben om dit vol te houden. Klopt, maar je merkt wel een opbouw. De lessen zijn ook wel in het begin, want we doen het al vanaf begin november. Wel een beetje dat het nou, eerst een beetje makkelijker En we passen zo de lessen ook wel een beetje aan. En naarmate we nu iets verder zijn, ja, wordt het steeds iets zwaarder. Maar kunnen de kinderen het ook beter volhouden. Ja. Zie je echt het verschil? Ja. ja, je ziet wel een stijgende lijn. Ook dat sommige kinderen die in het begin er wel een beetje moeite mee hadden. Dat gaat nu gewoon steeds beter. Janette Manning. Menning... Leerkracht van groep 5. Dit is uw klas. Wat denkt u dat ze ervan vinden, van zo'n les, bewegen? Heel leuk. Ik merk dat ze zelfs wat opener worden. Ik merk dat ze nu ook gemakkelijk twee dingen kunnen doen. Ze kunnen naar het bord kijken en ze kunnen de juf in de gaten houden. En ze bewegen ook daardoor. Dus ik merk dat ze steeds meer dingen kunnen combineren. Want ze combineren dus nu leren met sportief zijn... En dat is voor deze kinderen ook heel belangrijk. Want heeft u de indruk dat sommige kinderen thuis... Eh, dus als ze weg zijn van school, helemaal niks aan het spoor doen? Klopt, er zijn een aantal kinderen, ik heb vanmorgen nog even geïnformeerd en het viel mij mee hoeveel kinderen er toch nog aan sport doen. En het zijn vooral de jongens die aan voetbal doen en de meiden die aan zwemmen doen. Maar er zijn toch een aantal kinderen die nooit aan sport doen. En in het begin kon ik dat merken, die stonden heel aarzelend achter in de klas de voeten wat op te tillen. En die zijn nu heel enthousiast, dat doen ze heel gezellig mee en ze maken de bewegingen. Ik vind dat het heel goed gaat. Maar blijf lopen, blijf bewegen. Heel goed. Wie weet nog wat we de vorige les hebben gedaan bij lezen, bij spellen? Wie kan voor mij nog een woord bedenken wat te maken heeft met de kerstvakantie? Jasper. Sneeuwbal. Zou je die zelf kunnen spellen? S. Blijf lopen. E. E. U. W. B. A. L. Sneeuwbal. Keurig, met z'n allen. S. Vinden jullie dit leuk om te doen? Ja! Kunnen jullie nog zo wel een uurtje doorgaan? Ja! Ja! Ja, ja! ja! ja! ja! altijd! Mark de Greef van uh, uh, Rijksuniversiteit Groningen. Nu is uh, bewegend leren in Amerika in praktijk gebracht. Wat uh, wijzen onderzoekers daarin uit? Uh, nou, die onderzoeken hebben laten zien dat uh, niet alleen de kinderen ook uh, beter worden op spelling en op rekenen... maar dat ze ook nog een keer fitter zijn geworden. Dus eigenlijk met dit programma proberen we dan ook uh, twee vliegen in één klap uh, te kunnen behalen. En wat willen jullie precies gaan testen? Nou, wat we precies gaan testen is... we, we, we zijn nu bezig met uh, niet alleen de schoolprestaties, dus niet alleen rekenen en taal... Uh, wat we ook willen weten is of er bepaalde functies in de hersenen... of die ook beter zijn geworden. Hoe test je dat? Nou, er zijn een aantal testjes uh, die wij hebben uitgekozen... Uh, die bepaalde opgaven ook moeten doen. Uh, Eén voorbeeld is bijvoorbeeld de planning... We denken dat door deze combinatie dat kinderen beter zijn in het plannen van hun gedachten. Dus dat ze hun gedachten kunnen controleren en goed kunnen plannen. En een van die testjes die we daarbij uitvoeren is dat ze een opgave moeten doen... waarbij ze een aantal denkstappen moeten maken om de oplossing te komen. En kinderen die dat heel snel doen, die zullen dan ook een hoge score hebben. Dus op die manier kunnen we zien... Hoe, uh, hoe die hersenen eigenlijk, hoe die zich ontwikkelen. Janette Menning, nu is het de bedoeling, dit is een, een, een pilot... de bedoeling is dat onderwijzers op een gegeven moment zelf die lessen gaan geven. En ik vind ze behoorlijk pittig zelf. Als je het voor moet doen, moet je wel de hele tijd staan jobben. Ziet u zichzelf dat doen? Nou, je, je kunt het natuurlijk bij allerlei lessen inschakelen. Zoals uh, bij rekenen, bij de tafels. Dan zeg ik al, hé, hey, we gaan even bewegen, net als juf Hof. Nou, dan gaan ze al achter de stoel staan en dan gaan we de tafels doen. En dat is ook zo leuk dat je het bij alle lessen kunt doen, zei Jeannette Menning van de Juliana van Stolberg School in Hogeveen in een reportage van Anita van der Hulst. Kent u deze nog? Het debuut van Amy McDonald. Smartlet crew Hand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 Dit is de live van Amy McDonald en dan wil je altijd zo graag het couplet meezingen, maar dat lukt dan weer niet, want het is eigenlijk een beetje onverstaanbaar. Maar goed, het was haar uh, debuut uit 2008. Nou, nou, nou de Gids.fm Nederlandse economie in recessie. Het is niet meer de vraag wanneer Nederland in een recessie terechtkomt. De economische recessie is een feit. We zitten er middenin. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Planbureau. De gevolgen van de eurocrisis gaan we nu echt voelen. Ja, het zijn sombere economische vooruitzichten... in het NOS-journaal van 13 december. Een recessie en een stijgende werkloosheid gaan doorgaans hand in hand. Maar al jaren wordt ons ook voorgespiegeld... dat er juist een tekort op de arbeidsmarkt komt. Zijn er nu te veel? of te weinig mensen voor het beschikbare werk? Die vraag leg ik voor aan Janneke Planting-Gaashuis... hoogleraar Economie aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, officieel bezet u de leerstoel Economie van de Welvaartstaat. Het gaat wat minder met ons. Heeft u het nu heel druk of juist een beetje rustig? Dat, dat zou suggereren van, net als Erwin Kroll of zo, die zijn met windkracht 9 in ja. zijn handen gaat wrijven. Nou, zo, zo ligt het bij eh, economen niet. Ja, is wel toepasselijk bij dit weer van ja, vanochtend. Hè? Zo is het bij eh, economen niet. Dat is, um, um, ja, je doet wat je zelf aan kunt zeg maar. Er, er zijn wel meer vragen. Meer vragen over, uh, hadden we dit niet kunnen voorzien? Of uh, hadden we hier niet beter op voorbereid moeten kunnen zijn? cetera. Ja. Maar um, ja, het werk gaat door zoals altijd. Konden we dit voorzien? Um, sommigen zeggen dat ze dat voorzien hebben. Ik ben daar wat sceptisch over. Ik denk dat de omvang van een en ander eigenlijk voor iedereen als een verrassing kwam. Dus toch wat groter dan men ja, oorspronkelijk absoluut. wellicht ja. had gedacht. Um, 2011, het is eigenlijk het jaar dat de eerste babyboomers zo langzamerhand met, met pensioen gaan en stoppen met werken. Komt er dan inderdaad een tekort op de arbeidsmarkt nu? De arbeidsmarkt is natuurlijk altijd een kwestie van vraag en aanbod. En uh, de vraag wordt uh, aan de ene kant bepaald door economische groei. En aan de andere kant ook door vervangingsvraag. En de economische groei. We hoorden het zo net ook in het ja. Nationaal, Dat is wat stilgelegd. Dus in dat opzicht zijn de vooruitzichten wat somber. Aan de andere kant, die vervangingsvraag die blijft gewoon doorgaan. Mensen uh, gaan met pensioen. Uh, uh, krijgen een andere baan. Er is mobiliteit op de arbeidsmarkt, et cetera. En dat levert allemaal weer openingen op op de arbeidsmarkt. En die vervangingsvraag... Uh, de veronderstelling is dat met name vanaf nou, 2015, 2016 die uh, zal uh, toenemen omdat dan grotere cohorten als het ware verdwijnen van de arbeidsmarkt. Dus het wordt lastiger om daar dan nog aan te voldoen, aan het invullen van die vraag? Um, dan is er inderdaad de veronderstelling dat er weer sprake zal zijn van grotere krapte. Op dit moment zijn natuurlijk de vooruitzichten zijn niet heel gunstig, doordat, wat ik zo net zei, die uh, economische groei eigenlijk niet langer uh, sprake van is. Aan de andere kant, als je de situatie in Nederland vergelijkt met de rest van Europa, is het hier nog altijd heel goed. Ik denk dat we nu op een, uh, een werkloosheidpercentage van een uh, kleine 6% zitten, onder jongeren dan wat hoger. Maar als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld de zuidelijke lidstaten of de Baltische uh, staten, dan is het echt, uh, daar spreek je. Over het percentage van 40, 45 procent. Dus zo slecht en, doen wij het helemaal niet. En zo slecht doen we, het, dus in dat opzicht helemaal niet. Nee. En hoe gaan we dat doen dan straks, zeg maar, vanaf 2015, 2016. Hoe, uh, hoe ja gaan we dan bijvoorbeeld langer werken of harder, de mensen die dan nog werken? De, um, ja, dat is wel een, uh, een vraagpunt. En dat is ook vooral een vraagpunt uh, in een bepaalde sectoren. Uh, want en tot nu toe hebben we het dan ve gewoon vergeleken... van algemene vraag, algemeen aanbod. Maar eigenlijk wil je kijken op de spanning op de arbeidsmarkt... moet je dan ook heel specifiek kijken naar een bepaalde sectoren. De en, zorg denk ik dan altijd nou, direct. De zorg niet is een klassieker. Maar... Ja, de zorg is een klassieker. De veronderstelling is dat daar mensen leven langer... hebben een grotere vraag naar zorg. Uh, dat met name daar sprake zal zijn van een grote krapte. En dat de uh, toekoer, dus op de laag Hoger, middenbanen, et cetera. Um, er zijn verschillende manieren om dat op te lossen. Misschien kunnen we een deel van de zorg uh, exporteren. Uh, er, zijn, er zijn wel eens wat vis visioenen over dat dat wellicht mogelijk is. Waar denkt u dat bijvoorbeeld aan? Uh, nou, je zou, je zou kunnen ze. ze bepaalde uh, zorgvoorzieningen in het buitenland worden aangeboden... en dat mensen daar naartoe gaan of dat nou de meest waarschijnlijke optie is. Maar goed, het is een, het is een arrangement, zeg maar. Het is een mogelijkheid. Dat je, dat je het even inderdaad uh, verder zoekt dan, uh, dan eigen land. Precies, ja. Oh. Een andere mogelijkheid is natuurlijk uh, massief investeren in opleiding. Uh, nog een andere mogelijkheid is... Uh, het zijn vooral vrouwen die in de zorg werken... en die werken allemaal in deeltijd in Nederland. En je zou natuurlijk ook kunnen zeggen... van, nou, als die allemaal nou eens tenminste bijvoorbeeld... Uh, drie of vier dagen in de week zouden werken... zou dat dan niet een hele hoop problemen voorkomen. Dat is wel eens doorgerekend. En dat, dat Klinkt levert heel simpel. Ook, ja, dat levert ook inderdaad een enorme uh, oplossing op... voor dat uh, verwachte tekort. Uh, op, uh, met name op, op lage uh, niveaus... omdat daar met name ook veel in deeltijd wordt gewerkt. Dus als daar nou iedereen bijvoorbeeld... Uh, uh, vier dagen gaat werken, nou dat scheelt uh, enorm. Maar doen we het ook? De vraag is dus: doen we het? En dat is uh, ja, daar kun je wel wat doorrekenen. En er lijkt dus nog een heel veel potentieel te zitten in de Nederlandse arbeidsmarkt. Maar of dat ook inderdaad wordt aangeboord en hoe we dat dan moeten doen, ja, dat is een andere vraag. Want veel vrouwen werken ook part-time omdat ze bijvoorbeeld ook de zorg voor hun kinderen thuis hebben. Dus dan zal je daar misschien weer een oplossing voor hebben. Ja, moeten Dan zouden vinden. we misschien toch massief moeten investeren in kinderopvang. Daar nou, ja. hebben we de afgelopen jaren wat mee geëxperimenteerd. En dan zijn er zijn <laughs> toch ook weer ideeën over dat dat misschien toch op een iets andere manier moet vormgegeven, ja. duurder. Dus in dat opzicht, ja, de helpt het niet echt natuurlijk. Het is de vraag of dat is ook: um, ja, of, of, of, of daar nog heel veel ruimte is bij uh, individuele uh, vrouwelijke werknemers. Nou, nog een andere optie is dat je um, bijvoorbeeld wanneer het gaat om laaggeschoold zorgwerk. Toch mensen uit het buitenland haalt. Dus ja, je kunt het werk verplaatsen, je kunt de bestaande werknemers kun je, uh, iets meer laten werken. Je kunt het aantal werknemers kun je, uh, aantrekken uit het buitenland, et cetera. Uh, daar zit een problemen in met taal. Uh, vooral ook wanneer het gaat om zorg voor ouderen, is natuurlijk het kunnen communiceren wel heel belangrijk. Dus dat het gaat ook niet. Uh, hè, je kunt ook niet. Uh... Zeggen, van nou we halen gewoon een paar cohorten uit X Y, Z dat is ook een vrij lastige uh, en zeker procedure. in zorg denk ik dan ook ja wel, hè. Daar, precies, daar omdat ook wel specifieke termen bijvoorbeeld ja, aangebonden ja, die men en de, wel... de kwaliteit van de zorg kun je ja. ook veronderstellen dat die mede wordt bepaald door de communicatiemogelijkheden die men heeft dus dat, dat is ook allemaal niet zo simpel dus uh, nou en dan uiteindelijk wanneer er niks, luk, niks uh, lukt dan misschien gewoon hogere lonen hogere lonen ja, ja. Want ik dan denk dan denk dat is dat aanbod Als econoom zou je zeggen van uh, dan uh, neemt het aanbod vanzelf wel toe want u zei ook investeren in opleiding maar is het ook niet zo omdat dat veel jongeren die bijvoorbeeld nu nog kunnen kiezen voor een opleiding... dat ook weer niet doen, omdat wellicht het imago van de zorg niet zo goed is. Ja, met het imago van de zorg is onder andere ook slecht... omdat er niet hoge lonen worden betaald. Ja, dus dan dus heb de je... kwaliteit van de, van de baan is niet heel, heel hoog, of wordt, wordt niet al heel hoog uh, gezien. En de, daar zou je dus ook op, op die manier wat aan kunnen doen. Je zou ook flexibel moeten zijn op die arbeidsmarkt. Uh, dan denk ik, zzp'ers, olé... Ja, ehm... Um, de zelfstandig Nederland, gezonde personeel die, die alle kanten op kunnen. In Nederland is daar natuurlijk de laatste jaar ook massief uh, uh, in de ZZP-moot geraakt. Uh, op dit moment denk ik zo'n uh, nou, 8-9% van de werknemers werkt op deze manier. Of ja, dat zijn dan eigenlijk geen werknemers, de totale beroepsbevolking. Um, de ZZP'ers hebben natuurlijk ook gemerkt dat hun positie kwetsbaar is voor conjunctuur. De afgelopen uh, jaar hebben zij ook voor een groot deel de uh, crisis opgevangen. Ehm... Um, Af eerst de helft van dit jaar ging het weer een stuk beter met de ZZP'er. En ik denk dat ze nu ook weer... Uh een vrij kwetsbare categorie zijn, omdat juist die flexibiliteit uh, in, in de markt wordt gezocht via een ZZP'er. Dus die zijn de eerste, als het ware, die het merken wanneer het er beter gaat. Het zijn ook de eerste die het merken wanneer het slecht gaat. Ja, want als er niks is, dan worden ze natuurlijk ook niet meer gevraagd Precies, op die manier. Ja. En het ja. is voor hen uh, ook lastiger. Ze zijn natuurlijk niet, niet beschermd. Hè. Op het moment dat ze bijvoorbeeld inderdaad geen werk hebben of ziek worden, moeten ze dat allemaal zelf betalen. Ja. Het is lastig om aan een hypotheek te komen, dan zou je bijna denken dat is dan ook niet de gouden oplossing. In deze. Het aantrekkelijke van een ZZP'er is vooral dat ze hun eigen arbeidstijden kunnen organiseren. En voor veel mensen telt dat zwaar. Als je kijkt naar de redenen om te kiezen voor een ZZP-arrangement, dan wordt vaak gezegd van. Uh, uh, ik vind het zo heerlijk dat ik mijn eigen uh, tijd kan indelen. Ik heb geen last van bazen. Ik kan zelf zeggen wat ik wil en wat ik niet wil. En uh, over het algemeen is men erg gemotiveerd om in die arbeidsvorm te blijven. Maar inderdaad zou je kunnen veronderstellen... dat de aantrekkingskracht in het huidige tijdsgevricht toch wat minder wordt. Omdat ja, het is een kwetsbare... Uh, het is een kwetsbare positie. En omscholen, bijvoorbeeld. Wat men ook uh, lange tijd uh, wel heeft toegejuicht. Van, nou, als je in bijvoorbeeld de ene sector niks meer kan vinden, laat je dan omscholen tot, uh, tot iets anders. Is dat een oplossing om straks wellicht overal die, die tekorten een beetje op te vangen? Omscholing is, is uh, uh, buitengewoon belangrijk. Ik denk ook dat we toe moeten naar wat andere uh, uh, ideeën van hoe, hoe scholing moet functioneren. Uh, nu is het nog vaak zo dat men denkt van nou ja, ik ga. Uh, uh, ik hoor, ik ga eerst naar school en dan ga ik nog een tijdje naar school. En dan ga ik naar de arbeidsmarkt en uh, uh, dan op het eind ga ik met pensioen, et cetera. En het is waarschijnlijk dat scholing veel meer wordt verweven door een arbeidscarrière heen. En dat je dus nadat je vijf, tien jaar in een bepaalde positie hebt gewerkt... daarna weer op, je opnieuw school of schoolt. en opnieuw oriënteert op een andere functie op de arbeidsmarkt. Inderdaad afhankelijk van waar de vraag naar arbeid dan is. Ja. Dus het zou in dat opzicht veel makkelijker moeten worden om een tijdje uh, je weer te heroriënteren... Op de arbeidsmarkt, te kiezen voor een, een andere baan, een andere opleiding, et cetera. Ik denk dat daar ook een taak ligt voor uh, sociale partners, werkgevers en werknemers om daar afspraken over te maken. En een belangrijk element in dat opzicht is ook dat de scholing dan niet gericht is op daar waar men nu. ...actief is op de arbeidsmarkt... ...maar dat de scholing ook sectoroverstijgend is. En vooruitkijkt dat is... eigenlijk. naar, van ja, nou, naar nieuwe mogelijkheden op de hardig. arbeidsmarkt. Ja. En dat is vaak voor uh, sociale partners nog lastig... ...omdat men vooral wil investeren in de eigen sector. Terwijl het denk ik ook heel belangrijk is... ...dat men over de grenzen van de sector heen kijkt. Dan uh, tot slot wil ik u eigenlijk nog even kort vragen. Uh, uh, ik, ik zit hier nu nog met u te praten. Uh, het worden ook zware tijden bij de omroep. Stel, ik moet me laten omscholen en iets anders gaan doen... Heeft u dan nog een tip voor mij of een advies? Nou, uh, de, de gunstigste arbeidsmarktvooruitzichten op dit moment, we hebben het al gehad, is de zorg. De dus, zorg. Uh, ja. Daar ligt de gouden carrière, zou ik zeggen. Nou, dan, uh, dan ga ik me daar toch maar eens op oriënteren. Uh, Janneke Plantinga, hoogleraar economie aan de Universiteit Utrecht. Dank u wel. En wat doen wij straks nog? Ken uw klassieken? Ja, ken uw klassieken, maar gaat dat nog wel op in 2012? En wordt zelf trendwatsen een trend? Het zou toch mooi zijn? Onderwerpen zijn het na het nieuws met Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. In Amsterdam zijn vorig jaar een kwart minder overvallen gepleegd dan het jaar daarvoor. Dat zei de nieuwe korpschef van de politie Aalbersberg, in zijn nieuwjaarstoespraak.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 De gemeente Hardenberg zijn in de laatste week van het jaar 8 AED's gestolen. Dat zijn automatische externe defibrillatoren die 3000 euro per stuk kosten. Ze hingen op strategische locaties in Hardenberg om gebruikt te kunnen worden bij een reanimatie. En de Russische schaatser Ivan Skobrev doet niet mee aan het EK in Budapest komend weekend. De titelverdediger heeft bij een krachttraining een schouderblessure opgelopen. En Skobrev wil geen enkel risico nemen met het oog op het WK in Moskou later dit jaar. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Gids.fm met Deborah Blekkenhorst, De tijdgeest. In tijdgeest blogt Simone Wijmans over de digitale wereld. Straks de webwereld van trendwatcher Richard Lamp. Maar eerst theatergeschiedenis online. Het hemelse gerecht heeft zich ten lange leste erbarmd over mij en mijn benauwde vesten en arme burgerij. Acteur Mark Rietman speelt de hoofdrol in de klassieke nieuwjaarsvoorstelling Gijsbrecht van Amstel, die momenteel in de theaters te zien is. De voorstelling is het meest gespeelde Nederlandse theaterstuk en werd door Joost van den Vondel geschreven in 1637. De opvoering van de Gijsbrecht door Het toneel speelt is ook de start van de kanon van het theater in Nederland. Op de website Theater Encyclopedie is de Nederlandse theatergeschiedenis te bekijken via een tijdlijn. Vertelt Henk Scholten, directeur van Theaterinstituut Nederland. Nou, belangrijk is, bedoel, wij heten het Theaterinstituut, hè, maar we gaan echt over alle disciplines van de podiumkunsten. Dus uh, toneel, maar ook cabaret, musical, opera, ballet, uh, nou, noem het allemaal maar op. Dus wat we in ieder geval belangrijk vonden is dat die verschillende disciplines ook allemaal aan bod kwamen. En een tweede is dat ja, elk van de items uit die kanon natuurlijk wel uh, ja, moet staan voor uh, een belangrijk moment in de geschiedenis van het theater. En dat begint dus in, in 1638 als de Gijsbrecht van Amstel van Vondel in de allereerste Amsterdamse Stad Schouwburg in première gaat. En dat loopt tot, uh, tot 2000. Want we hebben gezegd van de laatste 10, 12 jaar, uh, die laten we nog even oningevuld. 2000, uh, het skate dansen van Is. En daar zit heel veel tussenin. De Theaterkamer begint dus met de allereerste opvoering van Gijsbrecht van Amstel. En daarom heeft het Theaterinstituut de stadwandeling Het Amsterdam van Joost en Gijsbrecht toegevoegd op de gratis Museum App. Uh, ja, Museum App is een initiatief van een aantal Amsterdamse musea. Onder andere het Amsterdamse Museum, maar ook het Joods Historisch Museum. En. Wij stonden daar al op met een theaterwandeling. Eh, maar we hebben nu naar aanleiding van uh, de première... voor het eerst sinds jaren weer op 1 januari van de Gijsbrecht... hebben we een speciale Gijsbrecht en Vondel-app ook uh, uh, gemaakt. En die is op, uh, op die museum -app, museum-app, museumapp.nl, uh, te vinden. En vervolgens natuurlijk te lopen. Uh, ja, het, is een, het is een wandeling dus door, uh, langs plekken die uh, uh, of in de Gijsbrecht belangrijk zijn. Eh, bijvoorbeeld uh, de Schrijerstoren is zo'n plek vandaar situeert vondel de de Burg van uh, van Gijsbrecht en uh, uh, en zijn vrouw uh, maar er zijn ook plekken die uh, voor Vondel, hè, de, de schrijver, uh, belangrijk waren. En op iedere plek die dus een belangrijke rol gespeeld heeft, uh, krijg je informatie over, nou ja, over Vondel, over de geschiedenis van die plek. En ook teksten die door, dat is wel leuk, die door de acteurs uh, die nu de Gijsbrecht spelen zijn ingesproken. Het uh, is dus geladeerd met, uh, met teksten uit de Gijsbrecht. Tijdgeest, de webwereld van Richard Lamp met 9200 volgers. En ik ben dagelijks zo'n nou, 8, 9 uur wel online, denk ik. Je bent Trendwatcher en ik zag op Twitter dat je ruim 8000 mensen volgt. Wie zijn dat allemaal? Ja, nou, ik zal ze niet allemaal opnoemen hier... maar ik volg inderdaad heel veel mensen expres voor een soort crowdsourcingen. dat je dus echt goed kijkt welke trends leven er werkelijk. Ja, mijn eigen vrouw natuurlijk sowieso, Lieke Lam, dat is logisch. Maar ook journalisten bijvoorbeeld, dat is heus waar. Dat was een journalist die eerst veel in Utrecht deed... nu bij het Algemeen Dagblad zit... en hele ja, spraakmakende dingen naar boven verhaalde. Uh, maar natuurlijk ook Hilmar Mulder bijvoorbeeld, van Grazia. Um, en om in die modewereld een, een inkijkje te hebben... maar ook de sportwereld, Hans van Breukelen bijvoorbeeld... kijken wat er allemaal uh, leeft. Dus op die manier probeer je alle sectoren in de gaten te houden. The cat en hoe zit het online? Welke websites zijn onontbeerlijk voor uh, het werk als Trendwatcher? Uh, ik kijk zelf bijvoorbeeld heel regelmatig op lifeboat.com. Dat is een internationale site uh, die, die zoiets hebben als slogan van uh, Saving Humanity. Maar wat er eigenlijk gebeurt is dat er allerlei wetenschappelijke artikelen gedeeld worden met denkers van over de hele wereld. En dan wordt er over ruimtevaart, maar ook over duurzaamheid en allerlei actuele onderwerpen nagedacht. Dus dat is een hele levendige gemeenschap. Maar ik kijk bijvoorbeeld ook naar, naar jongeren en ondernemerschap en hoe ze studeren, onderwijs. Stage, uh, bijvoorbeeld. Uh, maar voor de aardigheid uh, gebruik ik ook regelmatig uh, color.com. Dat is een soort uh, website waarmee je zelf je telefoon kan omtoveren tot een camera, livestream. Uh, en dan kun je zijn dus vrienden laten zien van nou, ik ben nu daar en daar in Amsterdam of waar dan ook. En jij, als mijn goede vriend op Facebook, mag eventjes meekijken. En dat is wel een, een hele bijzondere. En daar verwacht ik wel wat van eigenlijk voor uh, 2012 ook. Jullie hebben net een, een boek geschreven, Your Future. En het is eigenlijk een soort Trendwatchers handboek voor. Ja, voor iedereen. Waarom zou je gaan trendwatchen eigenlijk? Nou, ik denk vooral nu in deze tijd met de recessie dat het best wel heel handig is, ook als je bijvoorbeeld gewoon bij een baas werkt, dat je het aanvoelt van nou die business waar mijn bedrijf in werkt, is dat nou een beetje gezond? Hè? En zal ik hier over een jaar of over twee jaar nog steeds mijn boterham kunnen verdienen? Of is het misschien wel heel handig om stiekem naar een andere baas uit te gaan kijken? Wat wordt op internet of online gebied nou echt een trend voor het komende jaar? Nou wat je zal zien is een beetje op, op, op gadgetniveau. De mensen zijn steeds meer met internet bezig via hun mobiele telefoon of via een tablet. Nou, de telefoons zijn steeds meer met touchscreen uitgevoerd. Dus glasplaatje, dat is fijn voor de producenten. Want dan kunnen de toetsen niet kapot zijn, want die zitten er niet op. Maar gebruikers die willen juist als ze met social media bezig zijn blind kunnen typen. Dus je ziet weer telefoons nu op de markt komen met en een touchscreen... maar daaronder toch weer zo'n uitschuifbaar toetsenbordje. Omdat ze dan heel snel hun tweets of andere berichten kunnen posten op het net... En als het nou niet gaat over trendwatchen, welke sites of welke hobby's heb je dan? Uh, ja, ik heb nog een beetje een afwijking van vroeger. Ik heb eigenlijk elektronica oorspronkelijk ook gestudeerd. voordat ik uh, ging trendwatchen. Dus ik verzamel oude buizenradio's van, uh, van Philips en andere merken. Um, en wat je ziet is dat je daar natuurlijk een soort uitwisseling van onderdelen hebt wereldwijd. Hè, met welke buizen die radio's weer aan de praat uh, gebracht kunnen worden. En dat, ja, dat trekt zich dan een beetje door ook. Ik luister heel veel naar theradio.com. Dat is een, een website. Het is eigenlijk geen radiostation, maar er zijn heel veel muziekkanalen uh, zeg maar, waar je uit kunt kiezen. En je hebt ook zoiets als uh, Tribe of Noise. Dat is eigenlijk een soort rechtenvrije. Um, ja, een website is in Nederland opgezet. En uh, mensen gebruiken dat dus bijvoorbeeld ook. En in winkels en wij in het bedrijf bijvoorbeeld ook. Dan hoef je dus geen rechten te betalen. Maar heb je wel hele leuke muziek om te horen. Dus zo zijn we altijd een beetje aan het zoeken naar uh, ja, uh, wat, wat, wat is er na of naast de radio zeg maar. En wat wordt nou het nummer van 2012? Heb je dat al in gedachten? Nou ja, in het verlengde daarvan moet ik zeggen dat ik wel eens in de zomer gewoon een kerstnummer aanzet. Hè, om gewoon eens even midden in het warme juli in de kerstfeer te zijn. En nu, in de winter, zou je kunnen denken aan In the Summertime van Mungo Jerry. Maar dat is een hele oude plaat. Dat is een hele oude plaat, maar als trendwartje moet je ook juist goed je geschiedenis kennen. En weten waar het vandaan kwam, voordat je die lijnen zo'n beetje door kan trekken naar de toekomst. In the What you feel speed along the lane To a town or a turn of 25 When the sun goes down You can make it, make it good and live by. We're not happy, but we're not daddy, we're not mean We love everybody, but we do as we please When the weather's fine We go fishing or go sailing in the sea We're always happy Last we live in, yeah, that's our philosophy Mango Jerry met In The Summertime. En Trent Watje Richard Lamp luistert dus ook graag naar in de winter. hoewel het nu meer herfst is. Maar goed, doet het doet er niet toe. Uh, alle seizoenen, we nemen ze mee. Alle besproken links overigens vindt u ook op onze website. De Gids.fm onder het kopje Tijdgeest. Dit was de VARA toen. Ik heb weer even in ons VARA-radioarchief gesnuffeld. En daar stuitte ik op oude uitzendingen van het Roemruchtenprogramma programma in De Rooie Haan. Interviews met politici, cabaret en muziek, het programma stond als een huis. Op 20 maart 1976, ja het is alweer even geleden, was Rudy Karel te gast. Die maakte toen inmiddels vuurroren in Duitsland. Presentator Felix Meurders benaderde Karel van links... en ondervroeg hem over de salarissen, de soms ook toerhoge salarissen... van artiesten en de inkomensverdeling. Even serieus, je bent socialist? Ik ben serieus. Huh? So, je bent socialist? Uh, socialist, Waarom? Uh, dat, dat, dat weet ik niet. Ik, uh, ik heb eens op een persconferentie gezegd... ik ben in een socialistisch nest geboren. Er uh, is wat anders gezegd, ik ben socialist... Uh. Dat vind ik altijd zo zo'n capsoners uitdrukking. Ik ben socialist. Voelt dus je eraan verwant? Ik, natuurlijk. Ik, ik, dat is zoals, ik ben erin geboren. Ik was op de AEC. Ik was lid van de Partij van de Arbeid. Ik ben mijn hele carrière begonnen bij de VARA. Eh, dat ik vrezen van geld verdien vandaag de dag. En misschien het lijkt het alsof ik een kapitalist ben. Dat heb ik alleen maar aan de FARA te danken. Die hebben mij groot gemaakt. Dus, ja. Dan <tiedacht> wordt er in dit programma onder meer gesproken over lonen en inkomensverdelingen. Nou, een probleem is bij die vrije beroepen, hoe krijg je die onder controle? We hebben het er net met Wim Kok over gehad. Dat zijn dus artsen, notarissen, maar ook artiesten. Uit verhalen, met name in de Telegraaf, blijkt dat jij ontzettend verschrikkelijk veel geld moet verdienen. Ja, ik verdien natuurlijk veel geld, maar... maar... Hoe krijgen we dat onder controle? Maar... <laughs> Nou, dat is uitstekend onder controle. Ik geef eens een voorbeeld aan mijn Amerikaanse collega's. Ik ken door mijn leven in Spanje ken ik echt wel Amerikaanse filmsterren die daar wonen. En, zo. en als er iemand even erover begon, dan begonnen die vreselijk te lachen. Mannen man als Sean Connery, die James Bond of Stuart Granger en zo. Die zei, jongen, als er iemand echt begint, of jullie verdienen zoveel. Als je in Amerika een film maakt, dan betalen deze mensen van die miljoen gaas. Je betaalt ze 98% belasting. Uh, dus dus daar dat is het systeem bijna communistisch gewoon. Uh, Dan wordt het echt allemaal weer verdeeld aan de anderen en zo. Dus ik, uh, ik vind dat geen enkel punt. Wij, wij verdienen ongelooflijk veel. Maar je betaalt ook zo verschrikkelijk veel belasting. Maar dat niet alleen. Je hebt zo ongelooflijke kosten en, en, en alles. Dat, uh, ik vind het al uitstekend verdeeld. Hoor. van mijn Hollandse show zal ik overhouden netto in het handje 2000 piek. En dat is verdomd weinig. Hoor. Hoeveel procent belasting zit erop? Huh? Daar zal 64% belasting op zitten, maar daar zit mijn manager tussen met 10%. Daar zitten mijn kosten in, hotel, uh, reiskosten en alles bij. Daar blijft niet veel van over, maar ik heb nog nooit iets gedaan voor geld. Nog nooit in mijn leven. Dat ik het af en toe krijg door je internationale werk is prachtig. Ik vind het schitterend. Maar het interesseert me, hier, jongens. Ik heb het nooit gedaan. Maar moet je me geloven, het heeft me nooit geïnteresseerd. Maar Vind je het überhaupt reëel of redelijk dat uh, die grote salarissen dus die mensen verdienen... vergeleken bijvoorbeeld bij arbeiders in de bouw of andere mensen die ook hard werken? Uh, ja, ik, in bepaalde gevallen wel natuurlijk. Hè. Er zijn nu een, eenmaal een paar exclusieve mensen die dingen doen die werkelijk niemand anders doet op de wereld. Maar meestal zijn dat mensen die zo verschrikkelijk hard werken dat het ook wel een beetje uh, terecht is gewoon. Ik, ik vind dat je daar nou niet helemaal aan moet komen. Uh, dat we dus een, een, een communistisch stelsel krijgen als een hele beroemde Tsjechische zanger... ...in Duitsland op het tournee gaat, er zit elke avond vol. Er is een recette van ongeveer 50.000 uh, gulden of 60.000 mark of zo. En die man krijgt dan maar 500 piek aan en de rest gaat naar de staat. Dat vind ik niet goed, dat vind ik absoluut niet goed. Ja. Maar wat is jouw visie nou op de inkomensverdeling? Uh, ik moet je eerlijk zeggen dat ik me er echt nooit in verdiept heb. Dus uh, ik heb andere dingen in mijn kop. Maar uh, mijn visie is alleen maar dat ik vind dat de mensen die werkelijk harder werken... ...als alle anderen, dat die toch wel iets meer mogen hebben. Zou je bereid zijn mee te werken aan uh, een niet persoonlijke, maar een voor iedereen geldende maatregel om bijvoorbeeld niet meer dan een ton te verdienen? Uh, dat is bijna onmogelijk. In dit, dit, dit, dit, uh, het leven wat we vandaag de dag hebben overal, dat is onmogelijk. Dat kan je voorlopig nog niet doen, nou, dat kan gewoon niet. Ik bedoel, we leven echt in een, een wereld waar, waar dat helemaal nog niet bestaat. Of, ik zou er ook niet aan mee kunnen werken, omdat dat enorme uh, reformen, hoe dan ook, dat in het Nederlands... Uh, dan moet je het hele stelsel omlazeren en zo. Daar dat kan je voorlopig nog niet eens over nadenken. Een beschaafd gesprek was het over links tussen Felix Murders en Rudy Karel. En wat klonk het nog lekker jongensachtig, hè, die Felix? Tijd nu voor Coldplay. Don't panic. <middels> We've way Van Coldplay. Volg de ook via Twitter. Surf naar de en klik op de link. Onze kennis over de oudheid holt achteruit, dat stelt Jona Lendering. Hij is historicus en schreef onder meer een biografie over Alexander de Grote. En zijn nieuwste boek heet De Klad in de Klassieken. En daarin is te lezen hoe het kan dat onze kennis over de oudheid steeds onbetrouwbaarder wordt... en hoe daar ook iets aan kan worden gedaan. Goedemorgen, meneer Lendering. Goedemorgen. Dat is toch een somber beeld dat u schetst. Ja, het is heel somber. Ja, ja. Dat, dat moet ik zeggen... Dat het schrijven van het boek wat dat betreft lastig was. Want de hele tijd kreeg je ook nog nieuws door over Diederiks Stapel en Rozenvonk en, en Donnen Poldermans. En dat gaf wel het gevoel van het heeft een zekere urgentie, mijn verhaal. Dat, uh... Dus uh, u moest nog sneller afschrijven? Ik heb, ja, nee, ik heb onder gierende werkdruk zitten werken. Ja. Eigenlijk onprettig, maar het ging wel hoor. Want waarom is het zo belangrijk uh, dat we veel weten over die oudheid? Nou, dat is helemaal niet belangrijk. Laten nee. we daar maar gewoon ook heel eerlijk Kijk. over zijn. Um, dat is een, een, een typische universiteitskwestie. Dat je uh, vak actueel of relevant moet zijn. Ja. Maar u en ik, ja, wij zijn gewoon uh, mensen die buiten de universiteit werken. Wij kunnen gewoon zeggen wij vinden het leuk om een verhaal over de Romeinen te lezen. Of ja. over de Joden of over de Babyloniërs of Egypte. Maar wie zegt uh, dat er toen dingen zijn ontstaan die nog steeds uh, invloed hebben. Of wie opmerkt dat door vergelijking je meer scherpte kunt zien van wat nu speelt. Is een charlatan. U bent wetenschapper en oordeelt behoorlijk hard over uw eigen vakgebied. Uh, ja, maar ik probeer gewoon eerlijk te blijven. Ja. Dat, meer plichten heb ik niet. Ik bedoel, als wetenschapper, ik zou het woord overigens niet voor mezelf hebben gebruikt. Maar een wetenschapper moet de waarheid spreken. En ik vind dat de universiteit dat ook moet kunnen zeggen. En waar uh, ligt de universiteit dan op welk punt? Nou, het komt erop neer dat als je maar heel veel Grieks leerde. Uh, dat je ook zou gaan denken als een Griek. En, en die oude Grieken dacht men dat ze heel creatief waren, heel rationeel. Nou, dat is allemaal niet waar. En uh, Verder is het niet waar dat als jij uh, een taal leert... dat jij gaat denken zoals de sprekers van die taal. Als je Engels leert, ga jij niet denken als een Engelsman. Dat is gewoon niet zo. Uh, maar wat het, het, de pointe is, die theorieën zijn... toen de sociale wetenschappen ontstonden, eind 19e eeuw... begin 20e eeuw, zijn ze onderuitgehaald. En dat is ergens vanaf de jaren 70 is dat acuut geworden... dat de oudheidkunde geen echte rechtvaardiging had in de werkelijke zin van het woord. Nou, Toen was er geld genoeg, dus dat speelde toen geen rol. Maar het begint wel steeds urgenter te worden. Men heeft aanpassingen gedaan. Men komt naar buiten met van, oh, wij zijn verschrikkelijk uh, belangrijke want, dan komt men met theorieën. Ja. Uh, maar uh, die zijn dus onderuit gehaald door de sociale wetenschappen, voor een deel. Uh, of men laat met opzet stukken weg uh, waarvan men heel makkelijk kan erkennen... Van, ja, dat, daar hebben we dus echt niks aan. Dus, dus enerzijds worden de dingen weggelaten... anderzijds worden de dingen aan toegevoegd. En daarmee wordt toch de, de zuiver historische analyse geweld aangedaan. Is het ook daardoor dat onze kennis verdwijnt? Omdat we het gewoon niet weten of omdat we het niet willen weten? Nou, zo had ik het niet, niet, niet bedoeld. Um, Hoe waar... komt het dan dat het verdwijnt? Ik heb er eigenlijk hele concrete redenen voor. Uh, Noemt u ze eens. Uh, een ervan is, is heel, heel platvloers klinkt dat, maar het internet, dat wordt altijd, krijgt het de schuld overal van. Uh, ik, ik ben daar vrij actief. Ik heb een hele grote website over de oudheid. En uh, sterker nog, het is de grootste van de wereld. <lacht> uh, maar um, de, uh, ik zie heel duidelijk dat de um, slecht informatie zich sneller kan verspreiden dan goede informatie. Hoe kan dat dan? Dat komt omdat goede informatie... Uh, die ligt op betaalsuits van wetenschappelijke organisaties. Als ik dus... Um, een bekend voorbeeld om het niet uit de oudheid te halen... als je gaat kijken naar bijvoorbeeld de discussie over de affaire van de Hoeve minister van Onderwijs ja. die een creationisme... Nee... Um, intelligent design uh, wilde overwegen... dan kan ik moeiteloos alle artikelen van EO-mensen vinden. Maar uh, de artikelen die uh, wetenschappers hebben geschreven... van hier hebben we een probleem met de minister... die niet begrijpt wat de onvolledigheid van de wetenschappelijke theorie is... Uh, die moet je betaald uitzoeken. Of de artikelen die die uh, toenmalige journalist uh, Plasterk... later de opvolger van Van der Hoeven erover geschreven heeft... die moet je betalen bij de Volkskrant. Dus die informatie verspreidt zich niet... Terwijl gratis kun je alle slechte informatie vinden. De slechte informatie kun je wel vinden. Goede informatie ligt achter slot en grendel. Maar dat is slechts één reden, denk ik. Want er zullen er ongetwijfeld meer zijn. Welke zijn er nog meer? Uh, er is een data-explosie. Uh, ik zat net in de trein en ik heb een artikel gelezen over de hoeveelheid archeologische publicaties in Nederland alleen. Dat zijn er 2000 per jaar op dit moment. Zo. Ja, dat worden dus ook steeds meer. Het is, ik geloof, 250.000 pagina's elk jaar. Het is te veel, dus. Dat is meer dan een mens lezen kan. Ja. Dus enerzijds zijn er twee factoren die bijdrage aan meer en slechte kennis. Tegelijkertijd is in de jaren tachtig uh, de studieduur van de studenten... sterk ingekort. Uh, vroeger deed je zes, zeven jaar over je studie. Toen kwam de tweefasestructuur. Moest het in vier. De gedachte was, wie verder wil in de wetenschap... kan dan een tweede fase doen, ja. die twee jaar zou duren. Nou, die is er nooit gekomen. Uh, een promotie deed je vroeger in vijf jaar. Dat moest in vier jaar in, een, uh, in het OYO-stelsel. Dus wat ooit in dertien jaar ging, van je propeduizen tot je promotie... Uh, dat moest van dertien moet het in acht jaar. Ja. Uh, de kwaliteit is na een maand achteruit gegaan. Dus u verwijt de universiteit ook het een en ander? Ze hebben beleid uitgevoerd... wat ze volgens mij nooit hadden mogen uitvoeren. Meneer Deetman, had... denk ik dan. Ja, ik, uh, dat is een van de mensen. Hij introduceerde de twee fases. Dus hij heeft, uh, heeft in ieder geval uh, de, de, de beslissing genomen. Zijn voorbe het is voorbereid onder zijn voorgangers... en aangepast onder zijn opvolgers. Dus hij is niet de enige die, die schuldig is. Ritsen is, is aansprakelijk, politiek althans... Uh, voor de niet-invoeren van ook de tweede fase voor, um, ja. voor, voor de geesteswetenschappen. Maar dat zijn slechte dingen. Slechte dingen kan je verbeteren. Want je kan bijvoorbeeld, ja. nou ja, la, laten we beginnen uh, bij die explosie aan data. Dat kunnen we toch ook wel wat minder doen dan? We kunnen uh, toch ook zorgen ja, dat nee, ik minder denk zelf informatie dat, dat, dat er wel degelijk inderdaad iets te zeggen valt voor... we moeten eens wat minder onderzoek doen. Maar dat is lastig uit te leggen aan mensen die daar hun geld mee verdienen. Ja. Wat ik zelf doe, is eigenlijk... Ja, ook niet uitleggen aan mensen die hun geld mee verdienen... maar ik zou gewoon alle instituten willen sluiten... en er één voor in de plaats laten komen. Zo. Um, alle instituten, dus alle universiteiten zes, en hogescholen. Je kunt op dit moment aan zes plaatsen kun je, uh, um, uh, verschillende geesteswetenschappelijke richtingen doen. Uh, in de oudheidkunde, dus in alle zes klassieke universiteiten. Uh, en we, met de beste wil van de wereld. We, we hebben in Nederland vijf oud-historici nodig. We hoeven niet op zes plaatsen op te leiden. De, nee. dus er is echt iets volkomen uit balans daar. Dus ze moeten allemaal dicht? Uh, nee, dat, nou ja, ik wil er één voor in de plaats hebben. En dan kun je dus heel veel personeel kun je ontslaan. En het geld kun je gebruiken om de studenten adequaat te, uh, te laten opleiden. Dus je kunt gewoon zeggen, we gaan naar een zevenjarige opleiding toe. Een chirurg wordt ook in in. in ja. Of twaalf jaar zelfs opgeleid, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar en waar zou die dan moeten komen? Het ligt in de reden om te kiezen voor een plek waar al het een en ander is. En er zou wel handig zijn als er een museum is. Dat, dat, dan, dan kun je studenten ook daarheen sturen. Nee, we hebben drie uh, archeologische musea. Ja. Uh, Valkhof in Nijmegen, daar is een universiteit en heeft ook alles. We hebben Leiden nou. met het Rijksmuseum van Oudheden, Amsterdam met Anne Pierson. Dus de infrastructuur ligt er al? Er ligt heel veel. En... Dan neig je toch een beetje naar Nijmegen? Ik dat moet dat zeggen, raar? Nijmegen zou ik ook leuk vinden. Want ik vind het a. een fijne stad... en b. Uh, het heeft het voordeel dat je exanten uh, en de opgravingen van Nijmegen... ook in ja. de buurt hebt. Je hebt iets. Omgekeerd zullen ze in Leiden zeggen, ja, maar wij hebben Matilo. Dus, uh, maar Amsterdam valt af dan. Ja, dat, ja, dat, uh, ja, die valt af, inderdaad. Maar geldt het dan alleen voor, voor de oudheid? Of moet het gelden ik, voor alle geesteswetenschappen? Nee, ik, ik denk dat het model wat ik dus meen te hebben ontworpen voor de oudheidkunde... Uh, dat je dus archeologen, klassici historici... samen gaat opleiden en op één plaats... met studenten lang genoeg de ja. tijd geven... dat dat model ook voor andere vakgebieden zou kunnen. Ik, ik zie echt geen reden waarom je dus... Uh, ja, Duits. Uh, het is op verschillende universiteiten... al wegbezuinigd. Uh, maar zoiets kun je ook met één instelling doen. Uh, dat zou ook opnieuw nijmegen kunnen zijn... want dat ligt tegen de grens van Duitsland aan. Maar dat is toeval. Maar wordt studeren niet zoiets heel elitairs? Dat en mag maar weggelegd dan. voor ja, weinigen? Ik, ik ben daar niet tegen. Ik vrees dat ik hier uh, ongelooflijk in mijn voet schiet. Maar naar waarheid gezegd... kunnen ze wat mij betreft alle universiteiten... hogeschool noemen en dan richten we eindelijk... eens één echte universiteit op. Zoiets zou ik... Uh, met de slag om de armen en met de gepaste die Beetje een Brits model, Engels model, Oxford, Cambridge? Misschien, ja, ja. Uh, maar inderdaad, wel een, een, een universiteit waar gewoon enorm hoge eisen worden gesteld aan de studenten. Wat gaan we doen met al die andere universiteiten? Daar gaan we ze huisvesten, misschien wel. Ik weet het ja, niet. Ja, de studenten kunnen we Ja. Daar die moeten echt verdwijnen, de universiteiten? Nou ja, ik, ik ben er niet voor om de universiteiten op te heffen. Maar voor de geesteswetenschappen zou ik inderdaad uh, de, de, de geesteswetenschappen weg willen halen van de universiteit, Omdat financieringsmodellen die daar bestaan uh, voor de geesteswetenschappen volkomen uh, contraproductief zijn. Hoe haalbaar is het? Geen idee. Uh, het punt zou je is dat, niet willen weten? Nou, ik wil weten waar we over tien jaar staan. Ja. Maar um, zoals het nu gaat, krijgen we alleen maar slechtere informatie... En ik ben dus heel benieuwd waar we over tien jaar staan. Want als we doormodderen, dan is het over tien jaar echt dood. U heeft het onderwerp even op de kaart gezet, mag ik wel zeggen? ja, dat hangt er vanaf. Dat hangt ook af van de luisteraars. Ze moeten het boek kopen. De Klad in de Klassieke <laughs> heet het, van Jona Lendering. Hartelijk dank. Graag gedaan. En wat brengt de buis vanavond nog wat de moeite waard is? Ik word nu al dagen via de sterspotjes opgeroepen... om vanavond naar Frozen Planet te kijken. Heb jij ze ook gehoord, Jurgen van der Berg, die sterspotjes? ja? Uh, nee. Oh, nou gaat ik ga het ook doen. maar even overslaan, want uh, ik heb het al gezien, hè, de BBC. En uh, nu we het toch over Slow TV hebben, let ook eens op de nieuwe BBC-serie Earth Flight. Die gaat over vogels en vliegen en is uh, werkelijk adembenemend. Ik laat u nog weten wanneer, maar het is in ieder geval niet vanavond. Dus daar heeft u dan weer weinig aan, maar toch. Um, en aan het eind van de avond, dan is er wel een beetje een probleem. Want uh, het Uur van de Wolf is er, met een portret van de Zuid-Afrikaanse zangeres Mirjam Makeba. Maar Jeroen Pauw is er ook, met Henk Kamp. Vijf jaar geleden was hun eerste ontmoeting. En nu confronteert Jeroen Pauw hem opnieuw met zijn uitspraken. Nou ja, de oplossing van Felix is dan misschien nog wel het meest makkelijk. Kijk gewoon wat u wil. Het een of het ander. Straks op deze zender, Jurgen van den Berg met lunch. We hebben wel even met Gijs Scholte van Asschat, acteur. Die wil uh, tv-lessen op scholen. Mediaforum Max van Wezel en Henk Wisbroek. En uh, om half twee zijn stand.nl. Het is terecht dat de schoonmakers actie voeren...